Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Venezuela heeft de politie een einde gemaakt aan de ontvoering van een tophonkballer. De 24-jarige catcher Wilson Ramos, die in de Amerikaanse profcompetitie speelt voor de Washington Nationals, werd woensdag door gewapende mannen meegenomen. Dat gebeurde vlak bij zijn huis in de stad Valencia. Hij is door politiemannen bevrijd, maar hoe dat in zijn werk is gegaan is onduidelijk. Een Venezolaanse minister zei alleen dat Ramos ongedeerd is gebleven. Een man uit Vleuten bij Utrecht heeft gisteravond zijn moeder neergestoken. De vrouw van 45 werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht... waar ze kort daarna overleed. De 25-jarige zoon vluchtte het huis uit... maar kon op het NS-station Terwijde een paar kilometer verderop worden gearresteerd. Daarbij loste de politie een waarschuwingsschot. De aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk. In de Oost-Turkse stad Wan zijn opnieuw slachtoffers gevonden... van de aardbeving van woensdag... Er zijn nu 26 doden. De meeste slachtoffers zijn gevonden onder het puin van twee ingestorte hotels. Daar verbleven veel reddingswerkers en journalisten... die naar Wan waren gekomen na de eerste aardbeving, bijna drie weken geleden. De hoofdrollen in de musical over het leven van André en Rachel Hazes... worden gespeeld door Martijn Fischer en Chantal Jansen. Producent Joop van den Ende heeft dat bekendgemaakt in Pauw en Witteman. De musical heet Hij Gelooft in Mij en gaat, in, gaat over een jaar in première. Het verhaal over de pieken en dalen in het leven van André Hazes... wordt verteld vanuit het perspectief van zijn vrouw Rachel. Zij tekende in 2007 al een contract met Van den Nende... waarin ze toestemming voor de musical gaf. Ze wordt betrokken bij de totstandkoming van de productie. Het weer, het is helder en fris, minima van 6 graden in Zeeland... tot min 1 in het noordoosten van het land... Overdag in het oosten veel ruimte voor de zon. In het westen ook enkele wolkenvelden. Het wordt 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het vierde uur van Nachtvluchten van Zaterdag 12 november 2011. Over een uur zit hier Leo Boudewijns, die zijn hele werkzame leven actief was in de platenbusiness. Maar in het komende uur staan we stil bij het overlijden van een van de grootste en bekendste koks van Nederland, Cas Spijkers. Hij kookte als chefkok van de Zwaan in Oosterwijk twee Michelinsterren bij elkaar. En bereikte met het televisieprogramma Koken met Sterren landelijk een groot publiek. Op 29 oktober overleed hij aan de gevolgen van een ernstige ziekte. In de krant nam hij persoonlijk afscheid... en eindigde met voila zijn gevleugelde uitspraak. Nu het laatste deel van een dubbele aflevering van Tony van Verre ontmoet... uit 1987, waarin de hemabele Brabander te gast was. De ridder in de Orde van Oranje Nassau is 65 jaar oud geworden... Terug nu naar juni 1987, want toen ontmoette Tony van Verre Cas Pijkers. Kas Spijkers, chef van de Zwaan in Oosterwijk. Eén van de vier restaurants in ons land met twee sterren in het rode boekje van Michelin. En als de culinaire astrologiek betrouwbaar is... binnenkort als enige in Nederland de hoogste plaats op de verwendladder: Drie sterren. Kas Spijkers, de ster van de Zwaan. Michelin is een uh, grote bandenfabrikant... Met uh, al hun service ten aanzien van uh, de autorijder. Heeft, uh, ik weet niet hoe lang geleden begonnen, maar het, uh, het bestaat al een ruime tijd. En, uh, al veel jaren. En heeft uh, ten aanzien van zijn uh, uh, verbruikers een uh, gids samengaan stellen. Waar ze alle service uh, konden krijgen. Dat is uh, gaan combineren met. Uh, informatie over restaurants, uh, een auberge, een, uh, kleine restaurants, uh, en dat is uitgegroeid tot een van uh, tot de grootste organisaties op het gebied uh, van een gids, waar je volledig uh, informatief, het is een klein rood boekje, waarin, uh, waarin alles uh, staat beschreven over de steden, over de routes, over, en uh, de restaurants hebben het grootste aandeel daarin, uh, we worden beoordeeld naar luxe, naar de inrichting. Naarmate je inrichting luxer is, zul je ook meer moeten presteren. Dat is, dat is gewoon, staat vast. Dan krijgt men bestekjes voor, wordt aangeduid met bestekjes. Dan wordt beschreven wat de prijsstelling is van een bedrijf... en de specialiteiten, naarmate je beoordeeld wordt door alle bezoekers, de gasten die schrijven aan Michelin... reacties van het restaurant wat ze ondervinden. Daarnaast heeft Michelin een uitgebreide organisatie... die ook anoniem je bedrijf komt bezoeken om de kwaliteit te beoordelen. Wat, wat je nooit weet is of er een inspecteur van Michelin binnen zit. Je krijgt wel jaarlijks een bezoek van, van een man... die controleert of er veranderingen zijn, of er uh, dingen uh, verbeterd zijn... Uh, of het ook werkelijk uitgevoerd is. Maar uh, echt, uh, die man die praat niet over uh, kwaliteit van producten, van, van service... alleen over interieursveranderingen. Uh, Veel uh, misverstanden over de Michelin is dat mensen zeggen... nou, we hebben in een vijf sterren restaurant uh, geweest. Dat is onmogelijk, want dat is een andere kwalificatie van een ander... Organisatie die dus losstaat van Michelin. Dus uh, Michelin gaat tot drie sterren. Er zijn in Nederland, ik denk, veertig uh, sterrenzaken ongeveer. Dat kan, kan meer, iets meer zijn. En er zijn uh, vier, twee-sterren restaurants. Daar, uh, en er is nog geen uh, drie-sterren restaurant. In Nederland is het wel zo dat veel gasten onmiddellijk een vergelijk gaan maken met Frankrijk en zeggen van, nou, we waren daar in een sterrenhuis, groene tafelkleedjes, zand op de vloer en hoe is het mogelijk dat dat bedrijf in Nederland van ons dat zo mooi is, en nog geen sterren heeft. Ik denk dat het een groot misverstand is dat men altijd moet kijken naar de interieur die aangegeven staat in het boekje door de besteknis, dan... Er staan daar opmerkingen bij over een bedrijf dat kwalitatief... in een andere outillage prima werk kan leveren zonder de luxe. En uh, dat vind ik een beetje jammer van Nederland. Altijd uh, zo gauw kwaliteit uh, aan een bedrijf wordt gegeven... gaan ze ook voor luxe. Uh, Want men streeft naar die sterren. Het is absoluut niet nodig om uh, te zeggen dat je een heel luxe huis uh, moet hebben... om sterren te behalen. En Zelfs een, een middenklasbedrijf dat zichzelf blijft en niet uh, meteen uh, zilver op tafel. Uh, alle, alle dingen gaat maar aanpassen om die ster te halen. Nee, het gaat uh, duidelijk om uh, de kwaliteit, uh, de service. En daarmee uh, kun, je, kun je sterren halen. Sterrenwerk heeft duidelijk met uh, kwaliteit te maken. Kwaliteit van je product en kwaliteit ten aanzien van serviceverlening aan de gast toe. Uh, dat kan wel, uh, kan wel eens onttaarden in een race uh, om uh, steeds verder naar uh, ook financieel. Uh, maar aan de andere kant is het zo. Hoe meer je in wil vullen wat je huis wil vertalen. Dat dat ook een uh, zwaar kostenpakket is. Uh, in de serviceverlening zul je altijd... Optimaal moeten zijn als uh, die gast uh, wenkt om die oberen, moet die er zijn. Dus het betekent vaak inzet van extra personeel. En men uh, probeert dan ook om zijn reserveringen dusdanig af te stemmen dat het uh, klopt, dat het uh, financieel haalbaar is, uh, men moet vol zijn. Een uh, gast die zonder enig uh, pardon annuleert uh, voor die restaurateur, is gewoon een ramp. En, uh, je ziet ook als je in Frankrijk drie sterrenrestaurants hebt dat die daar exact mee te maken hebben. Want ze vragen, wil je de een maand van tevoren reserveren, de avond van tevoren bellen en smorgens uh, toch nou wel even bevestigen dat u uh, toch wel echt wil komen. En dat betekent dat die restaurateur wel degelijk uh, zijn, zijn gasten nodig heeft omdat het uh, onkostenpakket in de serviceverlening en in het koken zo hoog is dat hij gewoon uh, die miser niet kan uh, veroorloven. Hoe hoger je bent, hoe hoger je inkoopproduct, hoe hoger al uh, je onkosten zijn. En wezen uh, zijn wij dan uh, het goedkoopste vermaak of het goedkoopste theater wat je, je kunt indenken. Uh, als, je, als je stelt uh, dat iemand uh, voor 250 gulden onder zijn, uh, een avond onder je dak is uh, van 8 uur tot 12 uur, dan, uh, dan is dat een... Uh, een uur uh, gemiddelde wat uh, zo laag is, waar, waar nog in wezen geen loodgieter voor komt werken. En wij uh, verzorgen dan nog een uitstekend uh, glas wijn, een uh, perfecte bediening en een goede, goede maaltijd. Uh, dus in wezen zijn we echt niet zo duur. Ik ben vaak dagelijks met mijn vak bezig. Van dromen van eten. Ik, uh, nou, nee. ik denk... Uh, soms vind ik het wel eens een droom, uh, het vak waar je mee bezig bent. Maar echt dromen van eten, dat, uh, dat niet. Maar ik, ik denk wel altijd in eten. Ik, alles wat, uh, waar ik mee bezig ben, is uh, product, vertaling daarvan. Ik zit uh, vaak te werken als ik uh, niet aan het koken ben. Gewoon overeten. Misschien is dat wel dromen, maar uh, ik kan uh, dingen zien waar ik door geïnspireerd raak. En dan denk ik, daar maak ik onmiddellijk dat gerecht van. En uh, wat ik automatisch uh, doe, is meteen een product combineren. Een smaakpalet uh, opbouwen. Dan uh, zie je asperges en denk je, uh, prachtig, die kruiden, die uh, boter, die soort ham. Uh, dat product erbij. Of uh, ik vertaal onmiddellijk uh, producten. Als ik op de markt loop, uh, zie ik het gerecht meteen op bord leggen. Dan ben ik uh, vol op mijn eten bezig. En eigenlijk is dat uh, de vorm van uh, succes van koken. Zo gauw je een uh, vertaling hebt van een uh, product dan ben je eigenlijk aan het werken en dan uh, denk je ook aan eten. Ik kan uh, een product beoordelen op uh, structuur, op, uh, op vetgehalte. Op, uh, dan ga je je snijtechniek kiezen, je gaat je smaak uh, passen... je gaat je kooktechniek kiezen. Wat, uh, en als je zo bewust over producten bezig bent... dan krijg je gewoon uh, betere en lekkere resultaten. En, uh, voor mij is het geen dromen, maar ik ben er wel dag en nacht mee bezig. Nu uh, ben ik uh, 27 jaar uh, iedere dag in de keuken. Nu uh, ga je steeds meer uh, grip krijgen op, uh, op je producten, op je gasten, op, op alles wat uh, mee bezig bent. Je hebt ook gewoon die tijd nodig om uh, te kunnen weten wat je wel en niet uh, moet doen. En, ik heb nu duidelijk het gevoel dat uh, de komende tien jaar voor mij nu begint het pas. Ik heb steeds het gevoel dat het nu pas begint. Omdat uh, je eigenlijk uh, steeds uh, volwassener wordt in heel je optreden van, van koken. Je gaat uh, minder dingen doen, maar de dingen die je doet, die zijn veel gerichter, zijn veel uh, completer, zijn veel subtieler. Dan krijg je een palet dat niet gezocht is, maar een palet met overtuiging. En dat maakt je eigen stijl, je smaak zo beter. En dan denk ik dat ik nu kan profiteren van al die ervaring van dag in dag uit in die keuken. Al die verschillende chefs die ik gehad heb met hun eigen visies, hun eigen... Uh, recepturen, vaak van uh, dezelfde benamingen, maar toch allemaal verschillend benaderd. Nu ga je ook weten waar het ligt om uh, het moment suprême te pakken... voor net datgene te doen dat het, dat het erg goed is. En dat maak je zelfverzekerder uh, en gewoon kwalitatief uh, stukken beter. En daarom zeg ik nu voor mij... Uh, het is natuurlijk ook geweldig om uh, een vertaling te hebben van je product in een huis als dit, uh, dat open staat voor, uh, voor kwaliteit en dat maakt je ook veel beter. Als je een, uh, een apparatuur uh, goed hebt, als je de juiste werkbankhoogte hebt, uh, maar je hebt het juiste product, maar ook de vrijheid tot vertaling naar de gast toe om die dingen te doen... En wij weten nu ook dat we niet uh, dat vertrouwen moeten misbruiken, want dan is het zo afgelopen. Zo gauw uh, jezelf buiten die paden gaat, uh, kun je ook niet meer uh, goed koken. En dat is het voorrecht van uh, een huis als dit, om, uh, om zo verder te gaan. Maar, uh, een beetje, uh, beetje weinig, gingen. Ui. Ui is een uh, prachtige onmisbaar. Ui komt bijna in alle recepturen voor. Uh, je zou aardappel uh, kunnen kiezen. Je zou uh, champignons, uh, los van truffel. Maar truffel is gewoon een uh, persoonlijk aroma dat zo uh, sterk... maar ook zo uh, dat, dat indringende, dat, dat eigen van truffel... Er zijn uh, gasten die uh, trouwens truffel niet eens kennen en gewoon opzij uh, schuiven. Maar dat uh, is, is, is gewoon jammer. Maar truffel heeft iets specifieks eigen. Truffel laat zich goed combineren ook met, uh, met vaak de goedkoopste uh, ingrediënten. Truffel, aardappel, spek. Spek met uh, truffel. Heerlijke combinatie. Maar een, uh, een product heeft een, een smaak. Die smaken... Die... Uh, karakteristiek zijn voor hun eigen en daarin uh, rond zijn want dat is uh, vind ik belangrijk je mag uh, de smaak moet rond zijn en daar wil je eigenlijk mee vertalen dat uh, dat dat het uh, prettig eetbaar is zonder dat je aversie hebt op het uh, smaakpalet. kijk knoflook is uh, mild rond maar is ook scherp en een hele hoop zeggen al bij voorbaat. Voor mij geen knoflook, want ik stink en uh, het is te scherp. Als je de scherpte van de knoflook afhaalt, heb je een rond aroma dat zo vol is... dat je met knoflook prachtige dingen kunt doen. Knoflook uh, kun je... Het ontzuren van knoflook, de scherpte eraf halen door hem uh, drie of vier keer te blancheren of vijf keer. Gewoon een water, een beetje zout erin, uh, de knoflook pitten erin. Dan koud spoelen en weer opnieuw het proces herhalen. Vier, vijf keer en dan heb je absoluut de scherpte van de knoflook is weg. Maar de volle aroma van de knoflook die blijft volledig behouden en dan die knoflook... Uh, uh, bakken in hete olie, een beetje olijfolie, goed heet bakken. En dan is hij als, uh, zelfs als groente bijzonder lekker te eten. Met een beetje peper en zout gewoon perfect. Heel lekker. Thuiskoken is... Uh dan herken je de ware kok aan. Een kok die thuis kookt. Je uh, gezellig een paar uh, vrienden in huis. Uh, meestal uh, maakt het milieu wat hapjes of, of kookt wat uh, leuke dingen. Maar er zijn momenten, dan uh, kijken in één keer alle ogen naar mij... en dan zeg ik, oké, okay, ik spring even achter het uh, van huis... en dan... Uh, ontdek je wat uh, de mogelijkheden zijn. En die zijn meestal uh, vrij beperkt ten aanzien van, uh, van uh, je professionele keuken. Maar dan uh, begint het uh, toveren met uh, al die potjes... en met, uh, met die pannetjes en uh, de beperkingen. Maar, maar daar herken je de ware kok uit... die dan met die simpele uh, spullen die je hebt... toch uh, leuke gerechten brengt. Maar uh, mijn vaste vrije dag is... Uh, niet, niet uh, altijd, maar wel vaak uh, thuis koken. Toch wel uh, een heel belangrijke gebeurtenis. We, we koken meestal samen. We gaan uh, ook de inkoop zelf doen. Ik vind het enig om uh, de markt op te gaan. Uh, mooie producten te pakken. Dan, uh, dan kopen we lekker een vers stukje vis. Uh, we smeren wat uh, knoflookpietjes in. Een beetje olie. Uh, goed glas wijn erbij. We zitten al lekker aan het aperitiefje. Kinderen komen uit school. En uh, meteen al uh, ruikt lekker hier. Het nou, is, is gewoon uh, zalig om uh, zo met z'n tweetjes uh, gezellig te koken. Ik vind, uh, ik vind daar, daar, daar wordt gewoon ook veel te weinig aan gedaan. Als je, als je ziet hoe uh, de hele de handel inspeelt op de gemakzucht... en, en uh, de trend van, van uh, producten die liggen. Kijk maar bij de slager... Uh, 60% creativiteit in het maken van allerlei soorten vormen gehakt. En een mooi braadstuk was zelden gepakt. Een mooi braadstuk met met Het echte koken daar is men nog steeds niet aan toe. En je ziet een, een op de honderd die een hobbyist is van zijn vak, van zijn van koken. En die... Die ook echt geïnteresseerd is, maar de rest is alleen maar uit om zo snel mogelijk uh, een hap op tafel te zetten. En wij, wij, wij zelf vinden thuis uh, een gewoon een lekker potje, echt, uh, het moet vers zijn. Dat is nummer één. Ik kies nooit uh, voor blik, ik kies altijd uh, verse producten. Lekker andijvie met spekjes, uh, mooie stukje kalfslever erbij uh, met... Uh, Kokanten, gebakken aardappeltjes, heerlijk smullen. Daarbij uh, genieten we een, een, een lekker glaasje wijn. Het uh, hoeft niet meteen een topwijn te zijn, maar gewoon een goed, lekker, makkelijk drinkbaar wijntje. En uh, je kunt gewoon uh, genieten. Primair is uh, bij mij altijd uh, flink wat uh, stokbrood op tafel uh, en wat kaas na. Nou, dat is uh, feest. Je moet. Uh, ook zo zien dat als wij vrij zijn, is het onze vrije zondag. Is het echt uh, los zijn van, van alles. En, maar tafel heeft voor mij zoiets uh, feestelijks. Ook het, uh, het koken daarvan. Dat ik dan eigenlijk helemaal niet vind dat ik met mijn vak bezig ben. Ik ben gewoon bezig met uh, gezellige zaken. Uh, met, met elkaar. Met, uh, je komt dus tot een goed gesprek. Uh, je, je bent gewoon leuk bezig. En uh, daar vind ik het uh, meest fijne van thuis... Uh, ik ga liever ook uh, thuis uh, koken als dat ik zeg dat we maandags weer naar een restaurant gaan. Want van 9 van de 10 keer uh, draait het uit op weer een, een, een gesprek over het vak. Uh, hoe vind je mijn wijnkaart? Wat vind je van mijn keuken? En uh, de vrienden uh, en collega's waar we eten als we vrij zijn, die weten van uh, laat ze maar helemaal met rust... Uh. Die zijn gezellig uit, die willen praten. Die, die, die hebben hele andere dingen als uh, mijn zaak. Uh, maar ze komen bij je omdat het gewoon lekker is en goed Dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk moeilijk. Hè? Ja, ik, heb, ik heb natuurlijk een eenzijdige wens, is te zorgen dat daar, daar, daar werk ik voor en dat wil je graag. Dat, dat je een toprestaurant hebt, dat je je werk zo kunt vertalen met steeds minder achtergronden van rekening houden met... De, de grootste vrijheid voor een kok is dat hij die, dat die, dat die zonder... Zonder dingen, zonder bank, zonder, uh, zonder culinaire remmingen. Datgene wat kan koken wat hij uh, mooi vindt. Nou, dat is, een, dat is natuurlijk iets ongrijpbaar. Je hebt altijd rekening te houden met uh, allerlei factoren. Maar als wij uh, producten zien, ongeacht welke. en je daar prachtig mee kunt koken, de mooiste dingen mee kunt maken, dat, uh, dat is natuurlijk een wens. Je ziet ook uh, dat iedereen vaak uh, teruggeroepen wordt in dat ene vakje. om uh, binnen dat uh, kader te werken. Kijk maar naar, de, naar heel de kaarten die al, uh, alle chefs maken. Het is uh, gewoon jammer dat het uh, vaak altijd hetzelfde is. Maar die wens leeft bij we veel hoor. om, uh, om heel graag hun uh, vrijheid te hebben van, uh, van dingen koken. Ik heb ooit eens een uh, kalfstream gemaakt van kalfshersens. Nou, met uh, verse truffels erin. En er was een staaltje. Van... Nou, dat is één keer in de zoveel tijd dat een kok iets uh, aan zijn eigen ontdekte. En een uh, gerecht maakte. Nou, dat was echt helemaal van mezelf. Daar was ik heel trots op. Maar niemand die, uh, kiest voor die, voor die kalkshersens. Nou, heb ik, uh, heb ik vaak uh, ge, gepresenteerd en zo. En dan zeg, ik, dat is lekker. Zonder vaak bij te weten wat het dan uh, wel was. En dan bleek dat het zijn. En dan is het niet meer. Nou, zo. Er zijn er, uh, een hele hoop uh, mooie gerechten die je denkt van, nou, wat jammer. Dat je niet uh, de volledige vrijheid hebt uh, en met respect voor het uh, product. Uh, Altijd primair, uh, product is heilig. Uh, als je daar vakkundig en met zorg mee omspringt, dan kun je uh, ongelooflijk veel moois uh, creëren. En dat is voor mij nog eens een wens, uh, dat ik uh, kan zeggen, nou, ik werk in een keuken die die zoveel vertrouwen heeft dat ik alle ruimte krijg... om ten aanzien van producten volledig eh, de mooiste menu's te maken. Kijk, als ik een eh, menu maak met tong, eh, kreeft, taarbad en, eh, en lansvlees... Eh, probleemloos eh, graag willen ze dat allemaal wel eten. Maar als ik een eh, menu maak met... Eh, wat uh, mooie, met, met wat slakken... met uh, wat kleine, verse, geselecteerde slakken. Niet die, die gekke dingen, maar echt, echt uh, mooie. En uh, je maakt uh, iets met wijting. Je maakt uh, een prachtige kalsnier met verse opscheuten. Uh, of je maakt wat hersens uh, die, die je bereidt op een manier... dat je nou, dan kun je, je vingers bij je dat is wel lekker. Maar men durft daar gewoon niet aan. En da daar... Uh, daar moeten we eigenlijk naartoe. Ik heb zelf in Bretagne gewerkt. Het uh, was alleen om, uh, om te ontdekken wat uh, de vis in, uh, in Bretagne doet. Want daar hebben ze die kleine vissersbootjes. Ik had uh, nou, een afspraak gemaakt om... Uh, we zaten in, uh, in zo'n havencafeetje met die kapitein. Uh, ja, ik moest kapitein zeggen van hem. Was al, uh, dat begon het mee. Zegt hij, uh, hij zegt, nou, uh, ik wil graag mee uh, met u een uh, keer gaan vissen. Jawel, uh, maar wel uh, kapitein. Ik zei, oh, jij is zuur, hè? Nou moest ik om uh, half drie uh, mijn bed uit om bij die man te gaan. Ik uh, kijk naar die prachtige schip. In plaats van dat we de trap op gingen, ging de trap af. had hij uh, zo'n heel klein uh, bootje daar. Dan we... Daar stond die man in, rechtop. En uh, die ging over, over die, uh, die vloedlijn, met die golven van, uh, van anderhalve meter hoog. Die man bleef gewoon staan. Nou, uh, ik werd helemaal uh, behoorlijk ziek van uh, dat. Een beetje weinig naar rust, uh, veel werk, uh, spanning. Maar uh, het was natuurlijk een prachtige ervaring. En uh, ongeveer een paar mijl uit de kust, gooit hij een net uit... met uh, van die oranje ballen eraan. En toen gingen we op de makrelenvangst. En na uh, anderhalf uur had hij uh, een hele mand vol makrelen. Ondertussen uh, was ik nog steeds uh, meer zeezieker geworden. <laughs> en uh, hij zei, je moet een fles bier pakken. Nou, ik kon niet uh, door mijn keel krijgen. En toen zei hij, je moet een, uh, een glas wijn pakken. Hij had alles aan boord. Hij dronk zelf ook stevig door... En uh, maar na twee glazen wijn, neemt het uh, alcohol, neemt dat in de maagwand op. En toen begon je rustiger te worden. Dat heeft mij goed gedaan. En uh, prachtig gezicht, zeg. Toen gingen we. Uh, ik zou het nooit teruggevonden hebben, maar op zee wist hij die plek waar dat net uh, nog ging. En toen gingen we naar binnen halen. We moesten echt met tweeën aan sleuren om uh, die, die vis binnen te krijgen. Nou, zeldzaam, kleuren. Prachtig. En... Uh, we vaarden terug. Toen liep je de restaurantjes langs. Overal uh, een, uh, een borreltje. Even uh, de vangsten bekijken. Vier visjes daar. Vier zeebaars daar. Uh, nou, prachtig. En uh, daarna even afronden in het uh, caféetje Met de goede pasties. En toen uh, naar bed toe. Nou, en kijk, dat, dat, dat, uh, dat ambachtelijk. De dat, dat Dat werken zo om... Uh, om vissen te vangen. Ja, dat kennen ze niet meer, hè? Nou, ik heb daar hier wel eens over gepraat. in uh, Ik ben een keer in Muiden geweest. Uh, een urk. Uh, onze bedrijven zijn allemaal veel uh, te groot opgezet. Uh, die varen. Dat is een drijvende fabriek, uh, wat bij onze zee opgaat. En dat moet ook wel, want er is niemand te betalen. Die mannen die verdienen hun kostje. Ze zijn uh, met één dagje vissen. Uh, of een paar uur vissen. En dan hebben ze het verdiend. En uh, die... Maar zo kunnen ze hier niet, niet meer werken. Maar uh, het was natuurlijk wel een ervaring om kwaliteit vis op die manier op de werkbank te hebben... dat, uh, dat het gewoon nog trilt van de versigheid. Dat is uh, het ware. Hè? Maar daar, uh, heel, heel die kustlijn is uh, allemaal uh, vis, vis, vis. Ja, dat is ook de genieten van die uh, plateau Een uh, Prachtig gezicht, komen ze met zo'n plateau aan, uh, vol met krabben. En me, dan zie je mijn handen en voeten te werken. Een beetje vinegar met uh, wat uh, rode wijn en chalotjes erin. Uh, goede mayonaise. Uh, nou, dat is uh, genieten, te kraken en uh, te peuzelen en uh, te knokken mee. Nou, Ik vind het wel zalig. En die oesters. Proeft zo de zee. Nou, wat mijn... Uh, en dat is toch iets uh, waar je mee opgroeit. Uh, uh, ik ben daar op vakantie ook geweest, ik heb uh, mijn kinderen mee besteld, zo'n plateau en ze zitten na tien minuten ook te puzzelen. Er worden geen vragen meer gesteld. Uh, in Frankrijk uh, serveren ze vlot, uh, Koppen en staarten. En uh, nou, op een gegeven moment hebben we eng. Nou, als je, als je een lekkere zin hebt, is gezellig, je gaat, het, je gaat eraan voorbij. Hè. Je zit gewoon mee uh, te puzzelen. Cas Spijkers, samen met Piet Rutte aan het hoofd van De Zwaan in Oosterwijk. 25 uur per dag bezig met keuken en koken. Tovenaar tussen het verse product en de klant. Praat hij nooit over iets anders? Bij voorkeur niet. Wel eens over iets anders gedacht dan? Waarschijnlijk ook niet. Kas Spijkers, geniaal verwenner en levend in zijn eigen droom. En 16 kooktechnieken bij de hand. Met uh, kooktechnieken haal je zoveel mooie resultaten in je vak. Dat je er. Uh, er zijn er negen, andere tien, twaalf. Inmiddels uh, heb ik al ontdekt dat er wel aan zestien uh, technieken zijn. Nou, de simpelste braden, bakken, frituren, stoom, stoven, stomen, grillen. Uh, er zijn uh, nieuwe methoden: een uh, stuk vis of vlees in een plastic zak uh, garen. Dus uh, in wezen net als uh, het idee van uh, de rookworst. Die hang je toch ook uh, gewoon in een pandje water. Het klinkt een beetje gek, maar uh, het is wel dat uh, door deze techniek... een uh, smaak behouden blijft in het product. Want als je normaal uh, 5 liter visvond opzet en je zou daar de taalbot in doen... dan smaakt heel de uh, visvon smaakt naar taalbod. Dus je onttrekt smaak uit vis, terwijl je op deze techniek compleet ingesloten prachtige smaken vasthoudt. Het is een heel moderne techniek. Uh, thuis is dat toe te passen... door uh, je product... naar de slager uh, te nemen. Vragen, wilt u van mij dit vacuüm trekken? Je gaat naar huis en je doet het in. Dan hoef je niet meteen een aanschaf... van uh, een dergelijk dure machine. Maar de kookvagnaten zullen ondertussen ook al ontdekt hebben... dat er hele kleine vacuümmachientjes zijn... die best betaalbaar zijn... Waar, uh, waar al leuke resultaten mee. Maar een... Uh, techniek kan een product maken of breken dus het is heel belangrijk je te verdiepen in de filosofie van een van een kookproces waarom je kiest voor het techniek en dat heeft te maken met snijstructuur snijwijze vetgehalte de, de gaartijd van een product. Uh, niet alles is uh, geschikt om een grill. Ik vind uh, trouwens grillen een van de moeilijkste technieken die er zijn. Daar wordt het licht over gedacht, maar het is het zwaarst om te doen. Omdat een uh, product van een grill meestal... Uh, een product meestal uh, te explosief uh, gegrild wordt. Dus uh, overal waar je dat ontdekt... Uh, en één keer die uh, bistukken uh, op de grill, dan wordt er uh, met een explosie een ruit ingebrand uh, die uh, bitter gaat smaken. En het is nog vaak koud en, uh, en, en trouw uh, van binnen. En vooral bij de vleessoorten, de witte vleessoorten, noemen wij net als uh, lamsvlees, uh, kallersvlees, varkensvlees, gaat het allemaal veel te hard. Uh, wij beschermen dat. We doen vaak uh, een hele warme grill kiezen voor het snelle dicht schroeien dan een afbouw van temperaturen om de exacte cuisson de gaarheid te bereiken van het product wat uh, wat je met vissoorten hebt is dat je met een grill uitstekend mooie uh, uh, smaak kunt krijgen van de grill aan de vis maar dan een tweede techniek kiest om uh, hem te garen dat je toch die karakter van de grill behoudt maar wel alle sap behoud in je vis door hem op een langzame manier door te garen in de oven. Technieken is onbeperkt. Er zijn zoveel resultaten te halen door, door mooie technieken. Dat vooral privé zie je mis je dat veel. Een pannetje met, met even sorteren of in een vol een beetje in het water. En ik kan iedereen adviseren om over te gaan op de, eigenlijk de oudste techniek die we kennen. Dat is de stoomtechniek. Die door een lichtere keuken, een bewustere keuken, steeds meer aandacht gaat krijgen in deze tijd. En uh, daardoor uh, je prachtige smaken kunt behouden door een product in de damp van een, uh, van een bouillon of in de damp, uh, want het is de stoom, de damp die de smaak geeft aan het product. Dus wat je in die onderste pan doet is uh, van groot belang. Uh, Neem uh, een stuk gevogelte wat uh, op een liter bouillon 12 kruidnagels kan verdragen. Dat uh, tegenstrijdig veel klinkt, maar de aroma van de, de damp van die kruidnagels is zo perfect op de gevogelte. Dat je, dat je echt een heel fijne smaak krijgt. En het voordeel daarbij is dat je een bewuste keuken hebt waar je niet direct uh, ja, calorie, arm, calorievrij uh, eet. Je dan. Uh, dat is erg prettig. Uh, om uh, toch een bewuste keuken te kiezen. Stomen is koken zonder vet. Door het feit dat het product uh, in de tamp gegaard wordt. Uh, je hebt dan, uh, je hebt dan uh, geen toevoegingen, geen boters, geen vetten. Uh, da daarom is het wel belangrijk om uh, beschermend te werken ten aanzien van je product. Als uh, je vis hebt en je zou... Uh, het witte vel, uh, wat een beetje natuurlijke vetten heeft, kun je wel mooi meestomen. De stoompan is een uh, pan die uh, ook vaak van die ma uh, houten mandjes zijn. Op elkaar uh, gesloten. Dat is in de onderste pan gaat uh, de bouillon. Daar bovenop dat mandje wat afgedekt is, en daar in dat mandje zit het product dat uh, gegaard wordt. Uh, er zijn allerlei al modernere pannen, hoge druk en pannen die uh, volledig, uh, volledig afgesloten zijn. Maar ik vind uh, de simpelste manier om uh, thuis uh, te stomen en, uh, en ook uh, qua smaak uh, perfect is, is toch wel uh, zo'n simpel aanschaf van uh, zo'n zo uh, mandje. En dat, uh, die zijn overal al verkrijgbaar. De, de keuken thuis herken je onmiddellijk aan, uh, aan uh, hoe uh, de, degene is die in die keuken werkt. Of die wel of niet geïnteresseerd is in, in, in koken. Uh, vaak uh, zijn keukens steeds uh, mooier aan het worden. Ook veel gebruik van kunststof. Uh, maar functioneel, uh, nou dat, uh, dat ontbreekt er vaak aan. Uh, ik denk dat uh, je moet kiezen voor een... Uh, een centraal, een centraal kachelpunt waar je beide kanten afzet voor moet hebben. Dat, dat mis je altijd. Je ziet ook steeds meer dat uh, ook thuis uh, gekookt wordt... en uh, mooie plaatjes uh, gedresseerd worden op borden. Het uh, bevordert uh, aan tafel uh, vaak uh, met een minuutje van drie of vier gangen de snelheid. Uh, en uh, wil je niet al te lang uh, weer alleen tafelen met eten bezig zijn, uh, dan uh, goede snijplanken mis, ik, mis je altijd, uh, de, de messen, meestal uh, een kartelmes uh, zo slap uh, dat je levensgevaarlijk is, uh, hoe slechter de messen, hoe vlugger je in je vingers snijdt, hoe uh, scherper en professioneler de messen, hoe beter je kunt snijden, dat, en, ze hebben thuis gewoon een ingeboren angst om uh, een goed mes te kopen. En dan denken ze, tjee, wat een groot mes. Maar als uh, de zijkant van het mes groot is... kun je dan maar veel makkelijker uh, op, uh, op tegen de vingers uh, aanzetten... in plaats van in de vingers. En uh, uh, dat is het eerste wat, uh, wat, wat je moet kopen. Gewoon een, een fatsoenlijk groot snijmes. Want dat werkt veel veiliger als die slappe kartelzaagmesjes die je allemaal vindt. Dan... Uh, uh, mis je toch wel vaak... Uh, en dat is iets wat... Uh, een goede gespreide koelingen. Je hebt uh, niet alle producten gaan in de koeling. Het is onvoorstelbaar hoe thuis alles in één koeling wordt uh, gestopt. Tot de potjes honing en, uh, en allerlei zaken... die uh, bouquet, uh, net als uh, uiprei en wortelen... die hoeven helemaal niet uh, op 2 graden gekoeld. Uh, 12 graden, 15 graden is een veel betere bewaartemperatuur. Dus men moet echt... Uh, de marchandises uh, beter uh, plaatsen onder handbereik in, uh, in de thuis. Uh, wat ook altijd, uh, vind ik, uh, ontbreekt is een uh, goed uh, uh, waar je je afval kwijt kunt. Dan uh, een, een ton die in uh, de werkbank zit, dat je makkelijk... Uh, met een plastic zak in één greep eruit kunt halen. En uh, je kunt zo meteen al je afvalproducten in die ton kwijt. Want uh, hoe vaak moet je niet van de airecht afhalen... In die, naar die ton toe lopen en heel je airecht weer gaan poetsen... omdat uh, het toch altijd vuil geeft. Dan uh, de dubbele spoelbak. vind ik zeker een vereiste. Of uh, een overlooppijpje dat je... Je groenten goed kunt wassen. Dat je echt een ruimte hebt om te spoelen. Want dat is de eerste vereisten, dat je gewoon lekker werkt. Dat je een beetje spoelruimte hebt. Uh, wat van Huizen betreft, uh, een, uh, een kachel waar uh, je zes pitten op hebt. Dat getover op uh, die vier pitjes. Dat je echt allemaal moet gaan stapelen erop en eraf. Dus uh, houd je alleen maar tegen. Een uh, oven vind ik zeker een vereiste. Zeker nu, uh, worden allerlei prachtige ovens uh, aangeboden, ook met uh, convectie, met een ventilator erin die uh, prachtige warmteverspreiding heeft. Nou, dat maakt uh, je keuken al uh, praktischer. En niet te vergeten een uh, zeer goed gerichte licht, uh, lichtverdeling. Want je moet kunnen zien waar je mee bezig bent. Dat... dat uh, ja. Dat indirecte, dat, dat licht zo waar je, waar je de schaduwen verkeerd hebt. Donker sta je, sta je vaak te snijden. Hij nou, heeft absoluut geen resultaat. Dus echt goed licht op de kachel. En goed licht op de snijplanken waar je mee bezig bent. Dat is wel primair, denk ik. Magnetron, veel... Veel ...over die je veel terugziet in moderne keukens, de duurdere keukens. Ik vind een Magnetron een apparaat om snel iets mee op te warmen. Nou, dat je daar zo'n machine voor hebt, is pure gemakzucht. Kooktechnisch zijn er natuurlijk resultaten te behalen... ...maar als je dat goed bestudeert, dan blijkt dat je altijd voor de Magnetron aan het werken bent. Want je... Je gaat de vis uh, ga je even mooie uh, kleuren. Dan doe je hem op speciale schaal. En gaat in de magnetron. En dan heb je in een zeer kort tempo een gaarheid uh, bereikt. Maar dan ben je toch bezig met twee manieren. Twee technieken om profijt te hebben van één techniek. Nou, als je al zover bent dat je een prachtig bruin hebt. Wat let je dan om die laatste paar minuten nog even, uh, even door te bakken. En, en dan weer in plaats van te kiezen voor een snelle magnetron. Uh, je ziet de, me de meesten die totaal niet geïnteresseerd zijn. En het is voor mij ondenkbaar dat ze uh, van een vak zo weinig, uh, van koken zo weinig willen maken. Maar dat ze kant en klaar uh, maaltijden, drukzaken leven. De, uh, waar uh, de vrouw ook uh, een aandeel in heeft. Uh, komen ze thuis, uh, gauw even dat kop uh, dat al ingeschept staat uh, in een magnetron. En krijgen altijd een beetje kippenvel van. Ik vind het uh, heeft niets met koken te maken. Nouvelle Cuisine is een, uh, een woord dat uh, jammer genoeg al een beetje slechte klank heeft gekregen. Wat uh, voor mij volledig ten onrechte is. Wij zien uh, dankzij de Nouvelle Cuisine is er een bewustwording geweest... van uh, producten, kookstijlen en van uh, een uh, betere keuken. Er zijn, er zijn in wezen uh, ontstaan uh, feiten is... Uh, door Frankrijk. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft dat een hele hoop koks uh, in de publiciteit zijn gekomen. Het, uh, de hele uh, restaurant, heel de hele etencultuur is uh, makkelijker geworden. Tenminste, men praat er makkelijker over. En uh, nu, uh, nu hebben koks uh, publiciteit. Nu moeten ze meer dingen gaan doen. Uh, ben je gebonden aan je regio en je traditie van uh, de klassieke keuken, dan ben je wel verplicht om nieuwe zaken te ontdekken. Dat heeft ertoe bijgedragen dat uh, en de publiciteit dat veel koks zijn gaan reizen, komen andere landen tegen, met name Japan. Japan is uh, een uh, kookstijl die uh, sterk onder uh, de lichtere keuken, de bewuste en de verse keuken valt. Daarmee uh, is die trend overgewaaid naar Europa. Nu, Paul Palpacuze was een van de grootste... die in wezen niet gekozen heeft voor de lichte Japanse keuken... maar wel de bewuste Japanse keuken. En dat heeft zijn keuken wel vernieuwd. En die vernieuwing is totaal verkeerd uitgelegd... door de meeste restaurateurs, wat een slechte klank heeft gekregen. Maar wij zijn allemaal zeer gelukkig met de bewuste keuze van een vers product wat normaal is. Dat vind ik überhaupt niet wel. Je moet altijd een vers product hebben. Maar wat wel is dat je twee receptures naast elkaar kunt zetten. Een champignon champignons roomsaus en versus kallersoester champignon roomsaus Ik ga dan die twee verschillen aanduiden. Laat in die ene uh, het voorgekookte champignons weg. Maar pak uh, de verse... Uh, laat, uh, zoals in de klassieke keuken, de bloem weg die de saus bindt. Maar uh, kook met uh, uh, purees van groentes uh, een saus die ook bindt. Uh, pak niet uh, die, uh, die room zo erin, maar maak geklopte room erin... die veel lichter en molliger en fragieler is. Dan uh, bak niet die oester van tevoren en laat hem een halve dag sudderen. Dat er niets meer in zit als, uh, als het hier helemaal draderig is. Maar maak uh, een krokante oester, bewust gebraden, zonder in te prikken. Laat die ontspannen. En merk dan dat je echt uh, sappig mooi vlees hebt zonder dat het rauw is. Want uh, dan krijg je gewoon de griezers van dat, uh, dat het uh, het is precies geen snellere keuken. Dat is ook een misverstand. De meesten denken dat uh, Nouvelle Cuisine een snelle keuken is. Maar Nouvelle Cuisine is een... Perfectie een graad hoger als uh, klassieke keuken... dan moet je wel eerst de hele weg volgen van de klassieke keuken... in de opbouw van je, van je kookstijl, je producten, het, het garen en alles heb je nodig. En om dan precies te weten wat nouvel is... moet je een vorm hoger komen in uh, kookniveau. Als je dat dan hebt, dan, dan is het, heeft het niets te maken met portionering... Het blijkt zelfs zo dat uh, als je een hoeveel kookt, eten gast prettiger, lichter, uh, smaakvoller. Die uh, kan daar uh, het dubbele van op. Als ik uh, klassiek zou koken dan, uh, en ik heb dat soort zware, dikmakende gerechten, dan uh, ben je bij de tweede gang al volledig uitgeschakeld. Het verschil tussen het koken klassiek en uh, nouvel is dat uh, alle zwaarmakende en dikmakende producten, als uh, bloem, eierdooiers, uh, twee te noemen. Uh, die uh, dus echt uh, aanzetten, zwaar maken. dat die uh, en een uh, kookstijl die in wezen te ver doorgekookt is, dat je alles onttrekt, zodat je ook een. Uh, een bepaalde vervlakking krijgt in je palet. Uh, en dat andere is gewoon veel lichter. Je hebt, uh, ja, als je de bloem niet meer hebt, uh, kun je meer saus eten... dan dat je saus met bloemen hebt. En dat, dat is een van de belangrijkste redenen. Het uh, plezier aan het koken van eten is al, uh, is al gezellig. Het uh, begint bij uh, samen... Aan de ontbijttafel, wat eten we vandaag? Uh, allerlei suggesties. Uh, het ja en nee, uh, weet je. We gaan, uh, we gaan naar de markt. We, we komen op die markt en, en, en je ziet een aanbod van producten. Die uh, steeds uh, overweldigend is. Je begint, uh, je begint met uh, mooie jonge worteltjes. En in één keer zie je prachtige tuinboontjes. Uh, dan zie je... Uh, dan zie je mooie asperges. Uh, in feite uh, hoef je niet meer uh, je menu samen te stellen. De markt gaat uh, je menu presenteren. En uh, dan, dan raak je helemaal in verrukking. Dan, uh, dan uh, wordt je menu van twee gangen wordt al drie. En uh, op een gegeven moment uh, heb je... Een... Prachtige producten bij elkaar. En dan begin je ook te koken, want je gaat het proeven, je gaat het zien, je gaat erover discussiëren. Zullen we, zullen we er een mooi dragonsausje van maken? Zullen we er, nou, hier, hier ligt uh, prachtige kervel. Uh, je keuze wordt bepaald uh, asperges, mooie kervelsaus, uh, prachtige mooie boerenkip uh, die er ligt, die wordt uh, gebakken met uh, wat chalotte. Uh, hey, dan vind je in één keer een doosje mooie champignons. Nou, dan begint je vak uh, te leven. Maar dat is ook het plezier. Uh, de hele communicatie met gezellig met elkaar over die producten bezig zijn. En uh, thuiskomen en uh, beginnen. Lekker, uh, lekker een erbij. Uh, gezellig gaan koken. Nou, dat is uh, het plezier hebben. Om, uh, je, moet er, uh, je moet er tijd voor maken. En, dat vind ik het leukste van, uh, van het vak. Iemand die uh, oog heeft voor, voor uh, de natuur. Iemand die oog heeft voor producten, voor smaken. Voor, uh, voor uh, zo rijk als alles uh, is. En uh, dan, dan heb je ook oog, uh, oog voor meer dingen. Dan, bedoel, iemand die, die daar totaal aan voorbij gaat. Hoe kan die nou uh, genieten van uh, details? Genieten van... Er zijn zoveel dingen, maar uh, je, moet, uh, ja, je, moet, je moet dat zien als, uh, als een levenskunst. Een bepaalde, bepaalde manier van, van uh, kunnen genieten van een moment. Het is maar vaak uh, zo snel voorbij en het is ook zo vlug. Maar als je ermee bezig bent, dan, uh, als, dan is het gewoon een ontdekking. Ik zou er wel heel veel van kunnen zeggen, maar het is vaak moeilijk te vertalen. Hè? Hoe, uh, hoe mensen gevoelens hebben hè? tegenover uh, dingen. Maar ikzelf ben, uh, ik vind het al lekker als ik een week uh, gewerkt heb. Je hebt uh, 80 uur gedraaid. Pakken samen een fietsje, gaan lekker door de bossen. en in één keer besef je dat moment. Dan denk je, zalig... Uh, het hoeft helemaal niet anders te zijn als, uh, het hoeft ook niet luxe te zijn. Het heeft allemaal niks met het leven te maken. Gewoon uh, kunnen genieten van het moment, moment. Lekker, uh, lekker door de bossen fietsen en dan thuiskomen en weten dat je zalig kunt tafelen. Nou, dat is dan mooier. En dat, heeft, uh, dat is in wezen zo simpel. Het is in wezen zo simpel. U hoorde Cas Pijkers in het tweede en laatste deel van een aflevering van Tony van Verre ontmoet. Een bijdrage van de VARA die eerder werd uitgezonden in 1987. Sterkok, Cas Pijkers overleed op 29 oktober. Hij was 65 jaar. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar nachtvluchten.omroepmax.nl Schrijven kan naar postbus 518 1200 AM in Hilversum. En alle informatie over nachtvluchten van Max vindt u op onze site nachtvluchten.fm U kunt daar ook een bericht achterlaten in het gastenboek. En als u teletext heeft, en wie heeft dat niet... dan kunt u onze programmering vinden op teletextpagina 331. In november is het thema van het laatste uur van onze wekelijkse nachtvluchten Kijk op Kunst. En speciaal voor die gelegenheid deed beeldend kunstenaar Getty Bierenbroodspot, die eerder bij ons te gast was in de Vitale Vrouwenmaand, ons een niet te versmaden aanbod. Zij verzorgt wekelijks een column, lichtelijk toegesneden op de actualiteit en voortkomend uit haar eigen kunstzinnige ziel en zaligheid. Hier is Bierenbroodspot bericht. Al 2000 jaar duiken de Ama's, waternimfen op leeftijd, naar parels en zeeoren vanaf het schiereiland Iseshima in Japan. En duizenden jaren zwemmen de geheimzinnige orka's rond in de oceaan tussen Groenland en Noorwegen. De Ama-vrouwen duiken zonder zuurstofflessen en wrikken de oesters los van de zeebodem, anderhalf uur per keer en wel 60 duiken. Niet zo de orka Morgan. Ze is heel jong en uitgeput afgedwaald van de kudde en aangespoeld in onze Waddenzee, vol met gedoogpolitiek. Morgan? Waarom niet Morgana dan? Vata Morgana? En hoe groot is niet die oceaan boven ons? Nee, ze moet terug naar de open zee, Potjandori. Naar haar familie. Maar kijk... Daar zie je die ponyneuker Henk Bleker doodleuk zeggen... Morgana de orka moet weg uit het Harderwijkse dolfinarium. We sluizen haar door naar Tenerife. Ja, briljant. En dan sluizen we Mauro in één adem ook door. Slijmerig is hij, maar leef ons gevaarlijk, die ijdele staatssecretaris. Hij schotelt ons met het kabinet Rutte een nieuwe conceptnatuurwet voor... ...behalve als het per se niet mag van Big Sister Europa. Tachtig diersoorten, waaronder de zeehond, de das, de boommarter, de vuursalamander... ...vele vlindersoorten en landschappen en natuurgebieden... ...verliezen hun beschermde status. En in Drenthe ondertussen gaan boswachters als stropers... ...vergiftigd voedsel uitzetten en wurgkokers ingraven... ...om vossen en dassen te vermoorden... Zo kunnen ze hun tamme fazanten beschermen, want daar willen ze als jagers natuurlijk even sport op schieten. En nu ik het toch over klootzakken en bedreigde natuur heb, toch nog een vrolijke noot. De kastanje. De kastanje vandaag, die is helemaal in. Als je haar roostert of kookt, is ze voedzaam, lekker en een vleesvervanger. Geliefd voedsel van everzwijnen die tot aan het raam van mijn Toscaanse boerderij komen en de hele nacht door. Luid kraken. En die kastanjebomen die zijn ook alweer beschermd. Zij hebben de status van beschermde oorsprongbenaming van de Europese Unie. Evenals de Gorgonzola, de Parmezaanse kaas en de Prosecco-wijn uit Toscane. Ja, dat was eigenlijk het leukste bericht van een hele week lezen. Maar ook leuk is deze. Als Angela Merkel dreigt letterlijk op Papandreou te gaan zitten... zodat hij het Griekse referendum afblaast. Zo moet Erika Terpstra op Henk Bleker gaan zitten... zodat hij wordt vervolgd. En The Presence of the Past, Slot Zeist, Bier en Broodspot... tot en met 31 december. En Memories of Libya, Bier en Broodspot... tot en met 20 november, Moran Galleries in Amsterdam. En zo heeft u ook meteen een tip te pakken... voor een mooie en verrijkende culturele besteding van het weekend. Dit was Gertie Bierenbroodspot Broodspot in haar tweede column. voorafgegaan aan het laatste uur in de themamaand... Kijk op kunst hier in Nachtvluchten. Via de site nachtvluchten.fm kunt u de columns van Gertie opnieuw beluisteren. U weet het, uh, u kunt uh, reageren op onze uitzendingen... u kunt ons uh, voorzien van tips, u kunt uh, vragen stellen... en dan gaat u naar www.nachtvluchten.fm. Daar vindt u een uh, gastenboek, daar kunt u uh, intekenen. U kunt ook een... Uh, een E-mail sturen naar nachtvluchten.omroepmax.nl En natuurlijk de gewone, vertrouwde, ouderwetse manier. Een brief op de post met een postzegel erop. Naar Max, ter attentie van nachtvluchten, postbus 518-1200AM in Hilversum. Wij gaan hier de studio klaarmaken voor onze gast Leo Boudewijns. Die is onderweg, heb ik begrepen. De slagbomen in het mediapark staan allemaal omhoog... zodat hij er makkelijk door kan komen. Ik ga even de boek neerzetten, neerleggen die hij heeft gebracht naar de redactie. En, nou, we gaan het gewoon even heel erg gezellig maken. Als het een beetje meezit, dan doet de webcam het straks ook nog. Of, ja? Ja, die gaat het ook nog doen. Dus dan kunt u ook nog uh, kijken en zien dat Leo Boudewijns... voor zijn 80 jaar uh, toch heel goed geconserveerd uitziet. Als je dat zo mag zeggen. Tot straks.